De te kok met het NOS Journaal. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is het eens met de inzet van het marineschip Evertsen in de Middellandse Zee. Afgelopen maandag stuurde het kabinet het fragat al die kant uit... om met name Cyprus te beschermen tegen aanvallen van Iran. SP, DENK en de Partij voor de Dieren stemden tegen de missie. Die partijen vrezen dat Nederland zo in de oorlog tegen Iran wordt meegesleept. Ook Forum voor Democratie stemde tegen, maar die partij deed niet mee aan het debat. Europol heeft arrestaties verricht in een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met het vervoeren van illegaal afval. Daarmee werden tientallen miljoenen euro's verdiend. Vorig jaar werden meer dan 330 mensen opgepakt in 70 landen, melden de politiediensten. En Nederland was een van de landen die die operatie aanstuurde. Milieucriminaliteit gaat volgens Europol vaak gepaard met corruptie, fraude en milieuschade door illegale dumpingen. De stadsbus die gisteravond in Utrecht is vernield door een groep jongeren... was door de politie gevorderd en ingezet als wegblokkade. Agenten werden belaagd door een groep van ongeveer 50 man... en hadden geen andere keus, zegt de politie tegen RTV Utrecht. Nou, uiteindelijk hebben collega's zich genoodzaakt gevoeld... om een veilige werkruimte daar te creëren. Om veiligheid uh, te waarborgen. En hebben zich inderdaad ook schel gehouden achter uh, die bus... De passagiers waren op dat moment al uit de bus. Het geweld begon nadat agenten twee scooterrijders wilden aanhouden. Een tentoonstelling met kunst uit India in het Drenns Museum gaat voorlopig niet door. Het gaat om ongeveer 60 tekeningen en schilderijen van een Hongaars-Indiaanse schilder uit een museum in New Delhi. Het museum durft te werken vanwege de oorlog in Iran nu niet te versturen. Het werk van de schilder wordt gezien als nationaal erfgoed. Het weer lokaal kans op een bui. Vannacht gaat het flink afkoelen. In het oosten tot net iets boven het vriespunt. Morgen afwisselend zon en wolken. Het wordt dan een graad of twaalf. Dit was het en journaal ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Zeker, ja, de mooi. nummers werden ook anders, het werden wat langer weer. Ja, okay. Maar ja, piano is wel een heel mooi instrument natuurlijk. Ja. Dus ja, dat, ja, dat, dat, dat, dat kan je even wat makkelijker, snel langer spelen, zeg maar. Vooral zo, wat we net hoorden somebody on ja, the ja. dat is natuurlijk prachtig. Ja, er zitten solo instrumenten bij, hè? Dus ja, daar, ja. Ja, ja, zeker. Ja, dat <coughs> ja, is kenmerkend. En dit de, denk ik voor de blues ook hoor. Ja, ja, ja. ja.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 Maar het is ook leuk wat je vertelt die geschiedenis. Hoe Herman Brood ja, bij de wijnband komt. Ja. Ongelooflijk, ja. ja. Ja, hij durfde toen wel. Ja, toch wel ja. Misschien ook wel na wat uh, slokjes op hoor, dat hij dat durfde. Want normaal ja. ja. was hij helemaal niet zo... Het uh, was een heel verlegen jongens. Nee. Eigenlijk moet je zeggen dat uh, Herman Brood was meer een performer dan een muzikus ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar hij heeft toch in die, die korte tijd dat hij uh, piano leerde spelen. Heeft toch wel heel wat... Uh, ja, mooie ja. nummers. Hoor. Ja. Want deze hij weer kom... begonnen als rock en roll pianist, heb je de les gehad, ze heeft zelf nee? aangeleerd okay, en zo. Yeah. Ja, uh, knap ja. He? ja, heel knap, hij ja, luister gewoon naar Little Richard en dat soort platen. Zo ja. Uh, ja, dus heeft dat hij zichzelf dat helemaal aangeleerd. Maar. En hij kreeg ik toen bij QB een hele mooie witte vleugel. Die is trouwens te bewonderen in het QB Museum. Die oh, witte die witte vleugel, die staat zien, nog nee. steeds. Ja. Ja. Maar ja, een vleugel kan je niet meenemen op toeneen Nee, daar nee, dus stond altijd een... Ja, dat zal moeten. Maar je zegt, een valse piano maakt hem allemaal niet uit. Nee, dat... Uh, hij gewoon nou, te spelen. Dat, uh, hij speelde gewoon. <laughs> <laughs> en nadat hij erop had gespeeld, was hij weer vals. Dus, uh. Ja. <laughs> hij sloeg te hard. <laughs> ja, ja. Hij had een Ja, klopt. Want hij heeft zelf nooit gezongen, denk ik, hè? Dat jullie niet Nee, nee Volgens mij niet, nee. Nee, nee. Misschien nee, een, een beetje gezongen. de achtergrondkoortjes ja. en zo, maar... Uh. Nou, ja, ik denk het eigenlijk naast nou, niet, nee. Dat was meestal Harry die gewoon alles, alles deed. Ja. Ja, terecht ook hoor. Dus, uh. ja, ja, ja. Maar meestal was het zo dat de band eerst de muziek in speelde. En dat dan nog Harry eroverheen zongen. Bijvoorbeeld oh, okay. bij dat liedje van de uh, LSD kan in dollars. Yeah. Dat is eerst opgenomen. Gewoon als uh, basisband. Dus yeah. de muziek. Ja, en de okay. muziek gewoon. Yeah. Dat Harry daarna eroverheen gezongen heeft. Oh ja. Ja ja. Nou oké, okay. dat, ik ja, ja. dat uh, zou ik ook kunnen zien. Ja, dat zag ik dat dus blijkbaar doen. ja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 Ja, het is best de even een dagje in de ja, ja, ja ook die banden ja, natuurlijk, zo, die ja. vrienden in spoorbanden zo. Ja, ja. en zo. Meestal was het s'nachts wel plek, want daar had toch niemand woon eh, erin. <laughs> dus dan, dan kregen zij de kans om daar uh, het op te nemen. Ja. Ongelooflijk, ja. Ja. <laughs> ja. Ja. ja. En jij, maak je zelf ook nog muziek? Ja, dat is drummer. Ook, ja, ja, drummer. Maar, en ook, ook eigen op, nummers en zo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga uh, na deze vakantie, na de zomervakantie beginnen aan een... Uh, aan een uh, muziekopleiding in Leeuwarden. Oh, wat goed. Ja, dus, uh, wat leuk. Als, uh, en dan ga ik van alles leren, daar ga ik vanuit. Ja, ja. Ik hoop dat ze van alles te leren hebben, anders is het ook niet, uh, niet best. Uh, ja, <laughs> ja. Maar... heb uh, maar, uh, geen aandrang uh, gehad om een nummer te schrijven? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik heb uh, wel eens gedacht van, dat wil ik wel graag. Ik zou het ook willen, maar... Ik heb niet echt inspiratie of dat ik zo een tekst in me opkomt. Als je nee? aan het flutteksten. Dus ja, dan denk je van nou laat me nou zitten. Ja, je weet hoe de Beatles songteksten ja, maken. Die keken naar echt een affiche en dan hadden ja. weer een nummer. Ja. ja, ja, ja. Nee, daar moet je wel talent voor hebben geloof ik. En je hebt ja. nog geen uh, dat verloren liefde gehad? Nee, dat nee nou wel idee. gehad. Maar niet dat het... Uh, nee. <laughs> nee, nee? Nee, nee. Zo erg niet, nee. Dat nee, nee. is ook de basis natuurlijk. Ja, ja, ja eigenlijk wel. Ja, dat gaat eigenlijk altijd om vrouwen. Hè. Uh, ja. ja. Meer of meer. Meisjes dan, hè. Ja, ja, ja, ja. ja, maar er zijn wel de mooiste voor uit voorgekomen. Dus, uh, Zonder meer. Maar de niet. Zo, ook altijd over de meiden die ze bedrogen ja, en uh, ja. Ja. Dat ja. soort dingen. Wat je Stel stelde, ja. Barry, die, die zorgde ook over die iemand die met in de steek liet en dat soort ja. dingen. En, uh, ja. Ja. Ja. Het ging wel meestal over meisjes, ja. Ja, yeah. want yeah. we krijgen nu eigenlijk de twee mooiste nummers. De Sunshine of Your Shadow en yeah. Window of My Eyes. Precies. Maar dat is ja. een heel apart Zeker. hoofdstuk, denk ik. Sunshine ja. of Your Shadow is meer, toch wat meer weer... Uh, wat dat wat sneller erin. ook ja. of ja. hè? Oh, ja. Ja. Ja. ja, ja. Totaal anders. Ja, Window of My Eyes, dat kent natuurlijk iedereen eigenlijk wel. Ja, kan iedereen meehuilen? Precies, ja, Meehuilen, huilen, ja. <laughs> Eerst Sunshine of Your Shadow natuurlijk. Ja het was alweer de tijd dat dus Dick Beekman teruggekeerd was en uh, Ja van Eyck erin zat. Oké. Okay. Ja van Eyck heeft ook weer in uh, Blues Dimension gespeeld, zeg je vast ook wat uit Zwolle. Ja, klopt. Ja. Ja. Van de hit uh, Get Ready. Get Ready. Ja, yeah. dat hebben ja. ze mooi gemaakt. Ja. Good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 Ja, het is echt net de sound, hè? Die hebt uh, je. Ja. natuurlijk. En Harry, ja, dat, dat hoor je duidelijk dat het Harry ja, zo, aan dat het is. De, ja, en alle onmiskenbaar. Ja, inderdaad, ja, ja. En wat je zegt, het is inderdaad een, een Nederblues, ja, dat geloof ja, ik ook. dat vind ja. ik wel. Ja, dit wel weer, ja. ja. Ja, absoluut. Ja. En dan komen we bij Winder of My Eyes, ja, dat onvergetelijke ja, ja, Nederlandse. Ja, ja, ja, Heb je enig idee hoe dat tot stand is gekomen of zo? Is het nog heel bijzonder? Of ik of ook, denk uh, dat er ook, ja, dat, dat zijn, ook van een liefde is, die. Uh, ja, het is, ik heb die tekst wel eens geluisterd natuurlijk, dat is ook heel ja. droevig, maar uh, volgens mij is dat ook van, ik denk wel van een liefde die hem, uh, Ja, van tegelijk. Harry ja, ja, ja, ja, van Harry, ja. ja, het is wel van weer van, van Harry Ja Maar het verhaal erachter, ja zal, ik zei het al met liefde te maken hebben. Ik denk het ja. wel, het moet haast wel. Want schrijven niet zo'n prachtige tekst niet? Uh, nee, nee, nee. En nee, nee, nee. zo gevoelig inderdaad. Ja, ja, ja. En dan die piano daar, dus. ja. die is onvergetelijk inderdaad. Ja, dat ja. is echt een uh, stuk meesterwerk. En dat hebben ze gewoon even me even opgenomen. Ja, middagje ja? of zo, ja. Echt, ja heel gewoon. snel? Ja. Ja, dat uh, is haast niet te geloven bijna, maar. Ze hebben ook Van Morrison begeleid, dus wat ik zei. Ah, okay. ja. Uh, voor een paar dagen hoor. Maar ze hebben onder andere in Deventrop getreden. En daar zijn mm -hmm. nog opnames yeah. van. Maar ze oh. spelen het repertoire van yeah. gewoon. Dus Gloria en yeah. Mystic Eyes. Dat soort nummers. En het leuke is ook dat in die tijd moest er ook een clip opgenomen worden. Van Dem ja, natuurlijk. Voor dat nummer Mystic Eyes. Wat zie je in de clip? Een dierenpark in Wassenaar. Je ziet Van Morrison in zijn, uh, zoals hij ook het noemde, glazuurpak. <laughs> <laughs> Zo'n kleur. Oh, misschien En... Uh, ja. En wat zie je nog meer? Ja. Ze staan zeg maar op de plek waar normaal de apen volgens mij rondslingeren. Want Willy Milde rent als een, als, een, als een malle rent om een soort boom heen. Helemaal zit keurig achter een orgeltje. Ja. En, en Elko die staat ook met een akoestische gitaar de elektrische gitaar solo's in te spelen. Kortom, ja. geweldig. Maar het was een moeilijke man om mee samen te werken, hoor, zei ja. Ja, als Hij zei als iemand aan zijn zuurpak kwam. Zoals ja? van vanmorgen gaf hij hem een trap <lacht> of zo. <lacht> het is niet de, de meest aardige man, uh, nee. Maar ja, ze hebben wel John Mail bijvoorbeeld ook naar uh, Grollen ja. gehaald. Die heeft ook bij hun in ja? de boerderij, toen de hij geweest. Ja, ja. Ja. En die heeft toen ja. ook uh, een leuke foto, ook. de dus zie je ze met z'n allen staan. Ja. Helmbrood met een natte broek. Veel te veel gedronken, dus hij had in zijn broek gezeken. <lacht> Al vastgelegd. Behold en natuurlijk de, de blueslegende, Eddie Boyd. Ja, daar Eddie hebben ze Boyd, ook een album mee ja, opgenomen ja. natuurlijk. Hè. Praise yeah. the Blues. Ja. Die heeft daar gewoon bij hun in, in die beste dag ja. geslapen met Helm Brood en <laughs> Eddie Boyd. In die beste, inderdaad. ja. Fantastisch. Ja, verhaal ook. ja. ja, ja. Mooi hè, Die kwam, kwam Eddie Boyd kwam naar Grolla. Die mensen hadden nooit een zwarte man gezien. Dus die raakte, wat bekende vrouw die raakte hem ja. aan. En die ja. keek of het, af, of het afgaf, weet je wel. Ja, of het vries was ja. of zo, ja. Het is echt ongelooflijk, Maar die hadden dat nooit gezien. Je ja. na, dat is nog maar eigenlijk nog maar vrij recent. Dat is nog 50 jaar geleden of zo. Daar hebben we het over. He? Ja. Ja. ja, het is uh, totaal anders, joh. Ja. Als je dat zo ziet in zo'n dorpje, en dat wat dat allemaal teweeg gebracht door QB. Ja, geloof ik. Heel zo. bijzonder, ja. heel bijzonder. Ja. Die hebben echt rollen op de kaart gezet. Zonder meer. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Dus ja, dat soort dingen. Ja, dat ook. Maar als je zegt dat ze them moesten begeleiden, ja. Uh,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 Bij samen te werken wel moeilijk iemand te zijn geweest. Oké. Okay, ja. Die het allemaal heel serieus nam en op de manier hoe hij het wou. Ja. ja. En dat, dat bot soms dan wel eens bij de natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk, je hebt ook een eigen ja. mening. Dat ja. was wel een beetje en water met die twee. Ja. ja Liefde-haatverhouding hadden ze wel. Ja. Maar, maar dat mij volgens mij hebben ze nooit ruzie gehad, hoor. Want dat dacht men altijd wel dat zij dikke ruzie hadden, maar nee, zij nee. zelf ontkenden dat altijd, hoor. Ja. Ja, ja. ja joh, iedereen mag zijn eigen mening hebben, Dat is een beetje botst. Ja. Maar, ja. ja. Daarna we gewoon uh, als ja. volwassenen doorgaan. Toch? Ja, is het. ja, ja zeker. het Niet te moeilijk doen. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar samen was het een geweldige band. Ja. Dat ja. gaan ze ook wel horen met Winter of My Eyes. Ja, het ja. zit gewoon goed in elkaar joh. dat Die ritmesectie, die bassist en gitarist. Of bassist en drummer moet ik zeggen. Ja. Nou, gitarist natuurlijk. Ja. en Ambro. Ja, die, die prachtig gespeeld. Ja. ja. En uh, Harry, die ja. Uh, ja, eigenlijk uh, doormiddag aan been dat zingt. Prachtig. Ja, zeker. Nou, laten we hem gauw horen. Ja, Winter of My Eyes. Ja. ja.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 Heavenly, as it calls, the shelter of my man hides my love and atmosphere. I keep on looking for a reason which is not here. Maar bewust een stukje stilte naar het window of mij eisje, ja zeker maar ook uh, Elke is hier lekker bezig, want op een gegeven moment... Eerst uh, uh, natuurlijk uh, Herman Brood met zijn piano stuk, nou verschrikkelijk mooi. Cubie ja. valt mooi in. Ja. En dan dat overgang naar die Elke Gilles ja. gitaar, dat ook zo mooi. Dan ja, ja, toek, ja. Toep, zitten meteen in, bam, ja. ja. Mooi solo inderdaad, ja. ja. Dat hebben ze echt goed in elkaar gezet, ja. En dat ze daar helemaal niet zo gek lang mee bezig zijn geweest, dat is wel heel bijzonder. Dat is zeker bijzonder, ja. Ja, ja. ja, ja. Dat, uh, ze heeft een stukje geschiedenis daarmee geschreven, prachtig, zo. Ja ja voor mij het nummer inderdaad nog ja, 8, ja. ja. Nou, misschien moeten we met top 2000 met z'n eens gaan stemmen op de hè? ja hij staat er wel in geloof ik gelukkig ja, maar ja hij moet maar, niet wat hoger inderdaad ja hij mag wel ja. wat hoger vind ik ja. wel ja nee zonder meer ja maar dat was in uh, 69 alweer ja. ja nee 8, 68, 68 60, ja nee, oké okay. ja met, uh, ook uit uh, goed uit Grollo nee dit is weer van de LP Trip in True Midnight Blues oh oké ja, okay. ja. zo'n blauwe hoes en uh, gekke figuren, en dan zie je hun uh, hoofd ja, Een beetje in, uh, simpele hoes, hè? Ja, ja een beetje ja. kinderachtig. Uh, ja. <laughs> maar dit was een hele mooie, ja. Ja, dit is... Uh, Echt mooi, ja. Dit noemt men ook wel de gouden... Ja. gouden bezetting van Jubi Ja, Harry Musquet, Elko Gelling, Jaap van Eyck... En naar wie zijn de richten om. gegaan, eigenlijk, ja. ja? Ja, volgens mij naar Harry Musquet gewoon en, uh, en Elko, ja. Ja, ja die, ja, die heeft het er niet meer, dus... Uh, nee, ja. nee, Elko... Helemaal uh, ja, ja, brood idee. heeft er niks aan gedaan, denk je?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 Ja, ik vraag me wel eens af inderdaad. Ja. Ja, ze moesten veel optreden denk ja. ik om rond te komen. Dat ja, koop, ja. Wel, ja. Ja. ja, Dat was wel uh, het streven. Ja. Ja, ja, voor de nieuwe apparatuur weer, en dat soort dingen. Dan moest je wel veel spelen, want anders dan uh, ja. kwam het er niet. Ja, merchandising was ook nog niet zo in te, toen de tijd. Nee, nee, he, nee dat, dat is, moest het was gewoon hebben van de plaats verkopen eigenlijk. He? Ja, ja.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 Ja. ja, en voor muzikanten is het ook moeilijker geworden Je moet gewoon optreden en merchandising ja. denk ik. Dat is, uh, ja, en je het moet verdienen tussen de rest hè? Want ja, je hebt veel veel, uh, veel mensen ja. die allemaal geweldig gitaar ja. kunnen spelen en prachtig kunnen zingen. Ja. En hoe doe Bij je dat opvallen? Opvallen? ja Je moet dus nieuw hebben. Je eigen stijl, hè? Ja, denk ik. Ja, en dat ook, is lastig hè? voor ja. mensen hoor. En dat volhouden, ja. Ja, en dat volhouden. Ja, de een springt even bovenuit en de andere ja, die is wel getanteerd, ja. maar die krijgt ja. nooit. Maar je hoort wel dat ook al die, alle, die ja. goede bands hebben dag en nacht oefenen. Ja. ja, ja, ja. Dag en ja. nacht zijn ze bezig. Ja, ja. Ja, ja als je in ieder geval wil komen, dan zal dat wel moeten, Ja, ja ja, ook al ja, net zoals Beatles in Hamburg natuurlijk, hè allerlei ja. soorten publiek, Ja, enzo ja, ja, en als ja, ja. proberen, ja, Bruce ja. Springsteen natuurlijk ook en zo. dus ja, QB, je... denk ik ook wel. Die, die moet hebben, ook, uh... ja, die hebben ook, uh, nou daar hoeft natuurlijk wat, ja. Maar ook allerlei soorten publiek, denk ik. Hè? Ja, de drie donkere ja, ja. matrozen op de zomers ja. <laughs> En toch spelen. En toch spelen. Ja. En grote zalen. En ja, meestal begonnen ze dan in Duitsland hè, voor de Amerikaanse soldaten. Ja. Dat was toen oh, ja, dat okay. was meestal in het begin jaren 60, was dat het echt publiek. Ja. En te laat, pas voor de. Nou, voor de mensen hier, de jongere generatie dan, toen ja, op die ja, tijd, ja. ja, ja. Maar ja ik zei, de meisjes mochten niet heen natuurlijk, hè. Naar langhaarige stijgen. vaders die spraken van afschuwelen natuurlijk over dit, over ja, dit soort muziek. Ja. Ja, dat maar van... dat is niet lang volhouden, denk ik. Nee, nee, het, het, nee want, dat is uh, wel denk toen ik. Toen kwamen ja. de mensen als Peter, Peter J. Muller in, die, uh, die protesteerde voor beter langharig dan kortzicht. Ja, dingen. inderdaad, ja. ja. En eerst week had je natuurlijk, dus ja, me, de, de, de jongeren ja. werden ook steeds meer rebellen, rebels en... Uh, ze zetten ja. ze steeds meer af van hun ouders. En dat dus dat, dat, komt dat, wel, ja. dat is nu nog steeds natuurlijk ja. zo. Maar. Ja. Ja. Ja. Dus ja. dat betreft. Maar er is weinig veranderd in al die jaren volgens mij. Als je die tekst hoort van die nummers uit die tijd. Je <laughs> denkt van de, de wereld is een uh, gaten. En uh, ja. ja, het is zo kloot allemaal. Ja, ja. Dat, ja. Ja. Goed, en dan komen we eigenlijk bij Apple Lockers Flophouse. Ook ja. weer een uh, nieuwe fase, denk ik. Hè? Ja, dat was, dat werd de hele, de hele samenstelling werd helemaal veranderd. de jongens uh, van Blue Dimension die kwamen naar... Uh, naar QB. Ze ja. dus hebben het over uh, toetsenist Helmich van der Vecht. <coughs> Bassist Herman Dijnem Ja. En drummer Hans Lafaye. Oké, okay, dus Hans Lafaye. Ja. En die speelde, speelde eigenlijk al jaren speelde, speelde die al samen dus in Blues Dimension. En die het werd inmiddels mee opgeheven. En toen zijn zij dus naar QB gegaan. En wat grappig is dat Jaap van Eyck, die dus op Win of Ice de basketballteam ja, speelde, klopt. die ging naar Blues Dimension. <laughs> Een uitwisseling. Oké, ja. Okay, ja. En wat ook grappig was, is in die periode van Blues Dimension, dan hebben we het dus over 1969, ja. zat ook een drummer bij met de naam Herman van Boeien. Oh, Herman van Boeien die drunt later in de hele bekende band Vitesse. Ja. Dat is de man achter van Vitesse. Boeien, ja. ja, jarenlang. Ja. Dus dat is wel grappig, dus dat soort dingen. Het is eigenlijk maar een klein muzikantenwereldje. Tuurlijk, geloof ik ook Dus ja, ja. ja. ja ik die zaten ja. samen ja. bijvoorbeeld in een bandje, Herman van Boeien en Jan van Eyck samen, in een bandje dat heette Panda. Ja, heel onbekend. Nee, ja, ja. Met een uh, fluitist bij Rob Kruisman die zat later in Carlsberg. Dat zeg je vast wel. Dat is in Karlsberg ja. wel. Ja. En die gigantjes? De gigantjes ook? Ja. De zijzaksonis? Ja. ja. Toevallig ben ik daar twee dagen geleden nog geweest. Okay. En dan uh, ga je in Amsterdam en dan ben ik een landje op een soort privéfeestje met dat soort muzikanten. Uh, Echt geweldig, oh, ja, ja. En dan hebben we het weer over die, uh, over die oude tijden van de jaren <laughs> 70 en 60. En dat is prachtig om, om dat soort Total, verhalen aan ja. te horen. Ja, dat is zeker leuk. Ja. Dus, uh, maar goed, we zouden Apple nog slaphaf draaien. Ja. Kom maar voor een discussie met Barry. Hé, hey, hè? Wist je dat wel? Nee, weet hoor? ik niet. Hou je nee, had, had, iets, had ja. een discussie met. Uh,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 Dus dan zeg maar een beetje doorheen doet het nummer. Ja, huurlijk, met, zet ja. Dan zetten ze er nog een mooi solo in, want dat is natuurlijk wel kenmerkend. Maar ja, ja. ja, dat is niet echt heel erg blues, vind ik nee, persoonlijk niet. No. Nee, het is wel ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik vind ze stem ook voller en uh, ja, wat, wat, ja, wat ouder ja, geworden ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja dit, dit, toen gingen ze toch meer van de, van de echte blues, gingen ze toch meer de bluesrock kant op. Ja, kan, ja. Je kan dit wel eens bluesrock opschrijven, okay, vind want, ik. Wanneer is dit? Dit is 1969. Dus het was net oh, toch? 1969. 1960. 1969. ja, een beetje achter elkaar, ja. Dat hebben ze eigenlijk tot een jaar of, nou of wat zal het zijn, 73 in deze samenstelling gespeeld. Waarom ja. ineens een andere samenstelling? Hadden ze weer ruzie of zo? Of, uh... Nou, ik denk dat er, dat er, dat er een nieuwe sound. Uh, brood was weg. Ja, Broodsweg. Ja, weg. ja. Dat er een, ja die, die zat dus in de bak, dus wat ik zei. Of ja? wat, uh, met uh, met Hasje of marihuana, weet ik ja, veel. Ja, ja. Met Rux in ieder geval. Nee, er moest een andere samenstelling komen. En uh, ik denk dat het met Ja van Eyck en. Uh, Dick Beekman niet meer klikte. Ja, Van Eyck ging dus wat ik zei... ...naar Blues Dimension. Ja. En Dick Beekman... ...die ging drummen bij uh, Living Blues dus... ...Wingling ja, Doodle. Ja, ja. Die vertrok naar Den Haag... Ja, in Den ...dus Doodle. die zat ineens ja. ergens heel ergens, ergens, ergens anders. Ja, dom. Ja. Nee, nou, dus er was echt behoefte aan een nieuwe samenstelling. En uh, ja, dat... Uh, dat uh, ...trio... Herman Duinem en... Uh, Hans van der Vecht en Hans de ...dat was altijd al... Uh,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 en daar hebben ze een, een clip opgenomen voor dit, voor deze, okay, yeah. voor dit nummer. Maar uh, het was op een gegeven moment zo'n Suipenstein. Er zaten allemaal boeren daarbinnen. Dat is die Hoes ook, dat je ze allemaal in de bar ziet en helemaal. Uh, ja? Nou ja, eigenlijk bezopen zeg maar. Ja. Het leuke was dat er allemaal boeren dus zaten van die boerenkerels daar. Niet die ja. nou, zijn flink aan pils en pils. Uh, want het was allemaal geregeld het de fonogram destijds. Hè. Er zat al, zo was een mannetje die was daarvoor en die had het allemaal geregeld. En er, er liep een camera mee. Dus die werden allemaal, eigenlijk werden die meer of meer ingehuurd. Van nou, kom maar mee en wij betalen het, weet je wel. Ja, dus ja. gaan maar lekker drinken. Ja, nou, ja, drinken. En al die vrouwen die hadden natuurlijk helemaal niks door.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 Maar in uh, Nederland, nee, dat uh, sprak van schande. Dat kon ja, niet. In 1969, uh, ja. Dat was nog wel gepreutst <laughs> toen nog hoor. Ook nog, ja. Nee, dus daar werden ze echt op aangekeken. Maar die hoes is wel leuk. Dan zie je ze dus met z'n allen. Daar zit aan de bar uh, ja, met, ja. Uh, met ja. een flinke, oh, be, be, een flinke ja. drankje op. Ja, ja. prachtig. Ja, nou, die hele LP is goed hoor. Ja, zeker. Too Blind To See dan? Ja, yeah. dan gaan we naar de volgende LP. Yeah. Ja, want in die, tijd was, die tijd was ook heel productief hoor. in die jaren zo. Ze hebben heel veel albums uitgebracht. Yeah. En Too Blind To See was inderdaad. Er werd wat meer gebruik gemaakt van blazers. Dus, yeah, uh, okay, ja, oké. De sfeer, ja. Ja, wat meer studio-muzikanten. Yeah. Dus ja, maar Too Blind To See, dat, is wel, dat, he, sorry, dat album ook. Een gelijknamig album. Ja. Yeah. ik vind dat nummer wel fantastisch hoor. Dat Zeker, zit ook heel ja. mooi in elkaar. Slugger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 Toen zijn ze naar de platendirecteur Joost Draaien gestapt, wel een Grote. een bekende naam ook. En uh, die bedacht eigenlijk het idee om een uh, nieuwe formatie te starten. En die heeft wat mensen bij elkaar gebracht, En dat werd dus Harry Muskee, Hebben ja. Gelding, Frank Nijens, die zat eerder in Q65. Ja, oké. Okay. Die speelde, ging een slaggitar spelen. Ja. Dan kreeg je de Groningen beslist Lauw Leeuw die ging erbij spelen. Lauw Leeuw. Ja. En uh, Helemaal van Boeien. Dat ja? hij de naam ja, weer. Zei, ja, die, kwam, ja. die, kwam, die, kwam, die ging de band sterk om uh, ja. te drummen. Nou, dat werd de samenstelling en de naam werd Red, White and Blue. Nou, als je de documentaire moet geloven over de QB, waar ook dat gespaard ja, was het uh, niet een fijne samenwerking. Nee. Vooral uh, de samenwerking met Herman van Boeijen, was ja. volgens de jongens niet uit te houden. Die, jong, die uh, was toen in de tijd een macro uh, oh. Nou en Harry Miske noemde hem een macro-idioot. <laughs> met nootjes en dat soort dingen, die, die vond het allemaal zoke onzin en uh, die dronk melk. En, uh, ja, oh, Elke Gelling zei, die, die bent wel zwaar paranoia. Ja.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 Dat was okay, ook weer een hele lange heb je ja. veel. Maar ik kan me voorstellen als je gewoon wat willekeurig wat mensen bij elkaar zet. En De, uh, je ja. denkt dat moet een supergroep worden, dat werkt niet altijd. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. Terugkomen, want ik denk dat voor muziek altijd best wel goed is om soms helemaal wat anders te gaan doen. Ja. ja, ja. Want Ik denk dat Q.B. best wel lang een bepaald... Ja, blues, ja, bepaalde ja, bepaalde zo, ja, blues, ja, georiënteerd op blues was. En toen ja. ineens, ja, dat is een soort pop-rock pop eigenlijk ook wel. Ja, maar ook wel weer blues getint. Roze, ja, het is heel ja. andere muziek weer. Maar hij heeft eigenlijk altijd wel een soort blues wel gemaakt hoor. Wel, ja. eigenlijk. Ja. Ook met die Harry muskee band was het ook wel dat hij dat aardig in de pop-muziek uh, pop okay, ja. zat. Maar Ook wel weer met goede muzikanten erbij en zo. Lauw toen dat het er nou, trouwens toen het nog ja. dus, uh, ook nog in. Maar misschien wel. was die zelf ook niet zo. Uh, nou, het was een makkel. beetje minder succesvolle periode. Ze brachten allemaal van alles uit, maar het werd eigenlijk steeds minder. Ze wisselden van platenmaatschappij. Ze zaten in ja. tijden van Red Wide Blues bij Polydor. Ah, okay. ja. Nou, dat was natuurlijk een grote maatschappij ja. toen. Want je vertelde ook, Simple Man was ook nog voor uh, Too Blind to hè? Nee, nou, dat was daarna. daarna? Ja, dat okay. was natuurlijk na. Simple ja. Man, daar hebben ze nog uh, Sometimes gehad. Want toen is die okay. uh, formatie bij ja. elkaar gegaan, eigenlijk. Ah, okay. ja. Ja, ja, precies. Ja, Red, Red en Blue, dat ja. was. ja. Wat maar ik zei wat er. ik van dit interview al tot nu toe heb meegekregen, is dat ja. er zoveel wisselingen zijn ja, geweest. Ja, uit, ja, ja, ja. En dat is eigenlijk jammer. Ja, dus constante ja. factor was eigenlijk altijd QB en, en elke gelding. gelding ja. Ja. Ja. Ja, tot op een bepaald moment, U dat ik ook, ook dacht: van. Uh, ja, Ik, uh, uh, ik, ja. ik, uh, ik ja. hou ermee op, ja. Oh, ja. ja. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Nee. Want het bij Kid Blue, waar we nu naar gaan luisteren, dat... Uh, dat is dus weer een heel andere Ja, ja. Daarvoor dat je dus nog die misker bent. Ja. Dat was ook weer met een heel andere samenstelling. Met een... Uh ik weet niet of je het programma eens kijkt van... Uh, niet het slimste mens, maar dat mes op tafel. <laughs> ja, er zit ook zo'n pianist bij. Ja, oké, die, hè? Vroeger had je ook een pianist erbij En die heeft in die samenstelling van Harry Muskee-band gezeten. Oh, Alleen die man is okay. overleden inmiddels. Yeah, yeah, yeah. Nu zit er een andere pianist bij. Natuurlijk, die, ja. die, die ja. was altijd pianist okay. daar. Oh, dat was grappig. Was ik ook niet, leuk, ja. ja. Maar uh, die zat er ook in. En die hebben nog een LP gemaakt. Love Vendetta heet dat, uit 76. Toen <laughs> ja, dus ja. zaten ze weer bij de platenmaatsen 9 Negram. Ja, oké, okay, in het Zurk, ja. Oh, en uh, nou goed, dat werd ook geen succes. Het heeft hij nog een single gemaakt als Harry Muskele Solo. Dat heette dat heet Mr. Cool, geloof ik. Dat ook <laughs> geen succes. Je bent wel op de hoogte van al die ja, feitjes. Ja, ja, ja. Ongelooflijk, ja, ja. ja. Shows. Fantastisch. Dat was, ja, ja, dat was ook niks. Dus Toen werd het allemaal weer Q in the blizzards. En toen hebben ze inderdaad Kid Blue uh, genomen. Ja, ja. En dat was ook meer met, uh, met weer gastmuzikanten uh, erbij. Ja. Uh, Jan Akkerman speelde geloof ik ook mee. Oh. In het achtergrond zangeresse uh, Margriet Huis en Maggie ja, ja. McNeils. Dat zingen ja. er ook op. Ja. Ja.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 Stop met platen maken? Ja. Nou, eigenlijk ja. nooit. Want in de jaren nee? 80 heeft hij nog platen gemaakt. Muskeging had hij in de jaren 80 nog. Oh, een muskeging. Ja, Ja, is min of tussen tussenperiodes. Maar heeft hij heeft eigenlijk altijd wel... Want wanneer is hij overleden eigenlijk? Was toch na 2000? Hij had hij in september 2011 overleden. 2011? Ja. Ja, daarom. Ja, ja, ja. ja, heeft hij al jaren... die tijd nog wel platen gemaakt? Of? Ja, ja, ja, ja. Laatste, ja, ja, ja. Tot op laatst, ja. Oh. En dan komen we bij het laatste aan. Dat is dus die ja. laatste plaat. Als QB zijnde. En dat heet uh, Cats Lost. Castlost. lost, zo heet het. Ah, ja. Oké, okay. je ja. even denken. Nee, lost, ja. Helemaal niks, maar nee. de is logisch. En die was uit, uh, ja, mooie plaat ja? uit 2009, maar dat was echt wel het, dan hoor je wel dat het afscheid was. Ja, ja toch wel? Ja. Ja. ja. Ze hebben daar nog een gouden plaat voor gekregen. Oh, oké. Okay. Ja. ja. ja. Dus, uh, maar, maar goed, welk nummer moeten we als laatste draaien, als afsluiting van dit. Dat uh, is het wel, wel eigenlijk track 1 van Castlost, en dat is Blues is a Bad Habit. Ja. Oh, okay. ja. Nou goed. Uh, mag ik je hartstikke bedanken. Ja. Het is ongelofelijk ja, ja. hoeveel je weet van dat uh, gebeuren van voor jouw tijd. Ja. En uh, nou bedankt. Mooie muziek en uh, absoluut. Luister als jullie ook bedankt. En tot de ja, volgende keer. We hit a charts. we made the dives, and we scored the door. We drove the back roads, earning our door. Just the blues is a bad habit, Show no mercy. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.